Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Duitse minister weg om plagiaat. Burgemeester Loppersum pleit voor informatiepunt van de NAM. Een Egyptische rechter eist tijdelijke blokkade van YouTube. Het weer en sneeuwgebied trekt over het land... met aan de kust vooral natte sneeuw en regen. Vanavond en vannacht nog meer sneeuw... maar in het zuiden en oosten droog met opklaringen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. In de loop van morgen overal droog met af en toe zon... Dan 1 à 2 graden boven nul. Opnieuw is een Duitse minister opgestapt vanwege plagiaat. Het is de minister van Onderwijs Chavaan. Ze zou in haar proefschrift, dat gepubliceerd werd in 1980, hele stukken zonder bronvermelding hebben overgenomen. Van de week werd haar dokterstitel al ingetrokken door de Universiteit van Düsseldorf. Chavaan en Merkel maakten het aftreden samen bekend. Merkel zei dit: Mijn dames en heren. Annette Chavan heeft me gisteravond haar ihren van het ambt van de Bundesministerin voor Bildung en onderzoek aangeboden. Ik heb deze Rücktritt met heel Herzens angenommen. aangenomen. Ja, Merkel, heeft dus moeite met uh, het ontslag van Chavan. Chavan zegt dat ze tegen de beslissing in beroep gaat. Ik werde deze beslissing niet accepteren en dagegen klagen. Ik heb in mijn dissertatie weder afgeschreven, nog getäuscht, die voorwerpen, dat heb ik in de vergangenen wochen en monaten meerfach gezegd, treffen mij tief. Ja, vooral duikert van gaat dus niet in beroep tegen het besluit van Merkel om, eh, om dat ze op moet stappen, maar tegen het besluit van de universiteit om de dokterstitel in te trekken. Korsman Wouter Meijer, een moeilijke dag voor Merkel, hè?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 Sinds de tweede minister uh, al die plagiaat vertrekt onder Merkel... in 2012 ja. stapte Gutenberg van Defensie op... Chavaan, uh, verantwoordelijk dus voor onderwijs en wetenschap... zei toen dat ze zich voor hem schaamde. Komt die uitspraak nog terug...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 De leden kiezen de nieuwe voorzitter op het partijcongres van 3 maart. GroenLinks verloor tijdens de Tweede Kamerverkiezingen zes van de tien zetels. Het echeque leidde kort na tot het vertrek van partijleider Jolande Sap en het partijbestuur. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. YouTube moet in Egypte een maand worden geblokkeerd. Dat heeft een rechtbank in Cairo besloten. Reden voor de blokkade is de vertoning van de anti-islamfilm Innocence of Muslims op de site. Volgens de rechtbank was dat respectloos ten opzichte... van miljoenen gelovige Egyptenaren... en gaat YouTube ermee voorbij aan de boosheid van alle moslims. Innocence of Moslims werd in september op YouTube gezet. Het leidde tot gewelddadige protesten in verschillende islamitische landen. En in november werden zeven Egyptenaren bij Verstek ter dood veroordeeld... omdat ze aan de film hadden meegewerkt. De Egyptische autoriteiten zeggen dat ze YouTube blokkeren... zodra ze het vonnis hebben ontvangen. De CDA-leden mogen volgend jaar de lijsttrekker voor de Europese parlementsverkiezingen kiezen. Dat heeft de partijbestuur besloten. De partij is tevreden over de ledenraadpleging bij de Tweede Kamerverkiezingen... en wil zo'n lijsttrekkersverkiezing nu ook voor de Europese verkiezingen in 2014. Voormalig CDA-Kamerlid Wim van den Kamp is de leider van de CDA-delegatie in het Europees parlement. Hij zei vanochtend in het radioprogramma Troskamerbreed dat hij opnieuw lijsttrekker wil worden. Het is de eerste keer dat er een cda lederaadpleging komt voor de lijsttrekker van de Europese verkiezingen... In mei 2012 kozen de leden Sibran Buma tot CDA-lijsttrekker. De Europese parlementsverkiezingen worden om de vijf jaar gehouden. Zijn in mei of juni volgend jaar. De precieze datum moet nog worden vastgesteld. In een megastal met 20.000 varkens in Moergestel... heeft een grote brand gewoed. De varkens zijn ongedeerd gebleven. De brand woedde in een opslagruimte. Volgens een woordvoerder van de veiligheid was het een heel grote brand. De brandweer wist de muur tussen die ruimte en de stallen te redden waardoor de brand niet is overgeslagen en de 20.000 varkens gespaard bleven. De carnavalsoptocht die vanmorgen door de straten van Culemborg zou trekken... is niet doorgegaan. Er viel in korte tijd zoveel sneeuw dat de tocht moest worden afgelast. Rond negen uur begon het in Culemborg te sneeuwen. Er viel zo'n tot 5 tot 10 centimeter en de straten werden spekglad. Daarom besloot carnavalsvereniging De Blauwlappen... om de optocht met 13 praalwagens af te gelasten. Bij een ongeluk met een Cessna-vliegtuig in België zijn alle vijf inzittenden om het leven gekomen. Het zijn een grootvader, zijn schoondochter en drie kleinkinderen van 2, 6 en 7 jaar oud. Het toestel stortte neer bij de luchthaven van Charleroi. De luchthaven is na het ongeluk gesloten vanwege onderzoek. Dat leidt tot grote vertragingen, maar daar hebben de reizigers die vandaag een vakantie wilden wel begrip voor. Het is overmacht denk ik, hè? dus wij zullen wachten totdat we iets horen. We kunnen er niks aan doen hoor. Het eerste wat we kunnen doen is wachten. En het is allemaal spijtig, maar wij zijn er wel de dupe van. Hè. Het is afwachten en we hopen dat we nog kunnen vertrekken. Want we hebben natuurlijk maar een week om te gaan met de krokusvakantie, Dus we zullen wel zien. En anders blijven we in het koude België. Dan is de verkeersinformatie bij Dennis Mooi. Ja, goedemiddag. In het Dag. midden en noordwesten van het land is het plaatselijk glad door winterse buien. En tijdens die winterse buien wordt er meteen een stuk langzamer gereden. Dat is onder andere het geval op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, tussen Diemen en Muiden 2 kilometer file. En op de A6 in Flevoland richting Lelystad. Daar staat tussen Almere en Lelystad 12 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending: Duitse minister Schafan weg om plagiaat, zou het vol dat ze onschuldig is. Burgemeester Loppersum pleit voor informatiepunt van de Nam. Een Egyptische rechter eist tijdelijke blokkade van YouTube. Dit was het NOS Journaal. Nu het vervolg van het sportforum Langs de Lijn. Meneer, die mega-order waar we al maanden aan werken... die is er juist gecanceld.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 Met Jack van Gelder. We zitten nog steeds met de drie heren van de Sportforum. Met Tom Boot, met Simon Zwartkruis en Marcel van Roosmalen. Eén eh, ding is zeker, die weet alles van Vitesse. Marcel, je bent eh, in het verleden een aantal keren... Eh, geloof, een jaar bezig geweest om, eh, om de club te volgen. Ja. Toen dacht je, denk ik, dat je alles had meegemaakt... dat je bij een club kon meemaken. Ja, dat dacht ik toen, maar uh, toen hadden we Fred Rutte nog niet uh, gehad in Arnhem. Nee, want vertel even voor de mensen die het niet weten... wat is er aan de hand op dit moment weer? Nou ja, het speelt eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen. Hij past karakterologisch, past hij daar gewoon niet. Hij komt binnen als een hele stugge toptrainer dan. En in Arnhem zijn ze wel gewend dat je zegt wat je denkt. En uh, van die Fred mag dat allemaal niet. Het begon er al mee dat hij op de eerste dag zei tegen iedereen dat hij liever niet Fred genoemd wilde worden, maar trainer. En dat snap ik wel dat je dat tegen je spelers zegt. Maar als je dat tegen bouwvakkers gaat zeggen... die daar een nieuw complex uh, ja. aan het bouwen zijn, is heel vreemd. Dat als ik tegen jou de hele tijd de presentator moet zeggen. Dat ik dat vreemd vind. Ja. En hoe hij met de pers omgaat is zo ongelooflijk stroef. En daar voegt hij allemaal regels, uh, voert hij, uh, maakt hij... Uh, waardoor hij... Ja, waardoor dat niet zo soepel loopt daar. Maar nu betrek je het puur op Red Rutte. Uh, ja. De trainer hiervoor uh, is John van der Boom geweest. Een hele aardige, emabele, totaal ja. karakterologisch andere man. Ja. Die er ook aan ten onder ging dat hij eigenlijk niet kon bepalen... wat hij zelf wilde bepalen met het elftal. Klopt. Ja, en dat, uh, uh, uh, uh, dat klopt ook. Dat is het nadeel van die uh, structuur die er nu is bij die club... Daar ben ik ook geen fan van. Dus maar... eigenlijk moet je daar een puppet on the string hebben. Gewoon iemand die, uh, die wil bewegen en uh, aan het eind van de maand zijn geld uh, in ontvangst. Eigenlijk kun je het beste gewoon uh, die spelers die Jordania graag in het veld heeft staan, gewoon opstellen. <lacht> dat kun je het beste doen. Dat is de structuur dat, eigenlijk. Dat kun je het beste doen. Punt. ja. maar goede structuur. Maar je mag, je mag, kijk, John van der Brom die ging nog wel zijn eigen gang. En dat heeft hem de kop gekost. Ja. En Fred Rutte gaat ook zijn eigen gang. En dat gaat hem ook zijn kop kosten. Ja, maar bij Fred Rutte speelt er ook wel iets anders. Het, ik bedoel, ik geloof wel dat uh, iedereen uh, zegt... wel, Vitesse is een hele rare club en dat is het ook. Maar ze leren wel. Ze hebben daar ook een trainingscomplex neergezet... waar andere clubs... Ik bedoel, er wordt wel degelijk geïnvesteerd... 12 miljoen, hè? Een ja, gigantisch complex. Het ziet er ook prachtig ja. uit. Er wordt wel degelijk geïnvesteerd. En ze leren ook wel langzaam... wat ongeveer de omgangsvormen in Nederland zijn. Ze proberen het wel heeft uh, Fred Rutte zich gekeken op de positie van Ted van Leeuwen... de technisch directeur, aan wie hij zoiets had van... ja, dat is wel een haalvast voor mij, daar kan ik het goed mee vinden. Uh, culminerend in een zaak die niet doorgaat met Leerdam, Kevin Leerdam... Waar uiteindelijk Ted van Leeuwen denkt een zaak te doen voor 4,5 ton... en Kosakowski de directeur onder leiding van Jordania, zegt... je had met tekenbevoegdheid niet eens. Je had alleen maar de mogelijkheid om tot 3 ton te gaan. En dan hadden wij er een krabbel onder gezet. Ja, dat is de stomste vriend om te kiezen momenteel in Arnhem om nou bevriend te worden met Ted van Leeuwen. Maar misschien is het ook wel zo dat Ted van Leeuwen... heel graag bevriend wilde zijn met Fred Rutte. Ja, maar hij zit er nog steeds. Iedereen roept steeds van Leeuwen, die gaat weg, die wordt weggemangeld. Maar hij zit er nog steeds. Ja, hij heeft nog een contract... Dus en, dat laten dus ze gewoon Hebben juni. ze moeite om uh, afkoopje te doen of zo? Uh, Misschien vinden ze, het ze dat niet waard. Dan denken ze van, nou ja, dat half jaar, uh, dat zitten we dan ook nog wel uit. Ja, we gaan direct even verder praten over Vitesse. Maar voor de mensen die het niet helemaal hebben gevolgd... was het natuurlijk een hele onrustige week. Fred Rutte had kritiek geuit op de club. En op eigenaar Mirab Jordania. Was vervolgens een aantal dagen ziek. Stanley Mensen verving hem. En dus leek het einde van Rutte in Arnhem nabij. Maar na het weekend kwam de woordvoerster van Vitesse met goed nieuws.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 Nee, volgens nog niet. Hij moet natuurlijk eerst weer beter zijn. En we hebben vooral geïnformeerd naar zijn fysieke gesteldheid. En daaruit bleek dat hij aan de betere hand is. Er worden verpleegkundigen Esther Bal... <laughs> door Rob de Nijs, de Ursula genoemd. Uh, helemaal koekenij is het dus niet in Arnhem. neer Theo Jansen uit de uh, fikse kritiek op de club... en op Fred Rutte. De middenvelder neemt zijn trainer vooral kwalijk... dat hij zich na het bekerverlies ziek meldde. Ik heb alleen gevraagd uh, aan hem bijvoorbeeld... een vraag die ik gesteld heb. is uh, de, Waarom die er niet was de dag daarna. Uh, omdat... Uh,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 Mooi van Theo Jansen is, en dat laat hij de laatste week heel duidelijk horen... dat is de man die de verantwoordelijkheid pakt. Dat is de man die Vitesse, zeg maar het oude Vitesse vertegenwoordigt. Het, het nou. geweten van Vitesse, ja. he, zo, zo ontpopt hij zich inderdaad. Volgens mij is het voor, voor Rutte ook geen goed nieuws. Uh, want ik bedoel, bij Theo is het vaak zo... Uh, die zegt dan wat hij vindt, uh, en tussen de regels door uh, proef je gewoon dat, dat dat nog veel dieper zit eigenlijk. Dat hij eigenlijk nog veel meer zou willen zeggen, maar dat doet hij dan even niet. Maar volgens mij, uh, als, als Mr. Vitesse, wat hij volgens mij inmiddels een beetje is, uh, zich tegen je keert. Ja, ik weet niet wat daar de consequenties Tom, van zijn, Marcel, maar... is er een gedragsnorm? Uh, een coach verlaat nooit zijn team, een kapitein verlaat nooit zijn schip, alhoewel we inmiddels beter weten in Italië. Nou, ik weet niet of het een norm is, ik kan alleen maar mijn eigen normen, en... Je dult nu op die uh, busreis onder andere natuurlijk. Ja. naar de, na de vloer. Dat zou mij nooit tega. gebeuren. Hè? Tega, Ik bedoel, yes. als je die afspraken maakt, dan kan je daar niet mee breken. Want je breekt iets algemeens. De geloofwaardigheid van jezelf. En dat is heel erg <lacht> belangrijk. Ook de onduidelijkheid. Nou ja, Theo Jansen praatte er net over. Dat is ook zo verschrikkelijk belangrijk. En die geloofwaardigheid en duidelijkheid... heeft met de vertrouwensrelatie te maken. En die vertrouwensrelatie is met de spelers... maar uh, uh, Jansen doelde er ook al een beetje op... verminderd, afgezien nog... hij heeft ook nog een relatie met Menso... dat verminderd is. Ja, want met, de wil van Menso ja, af. Hè? met de clubleiding. Dus uh, en, dat dan zegt geen vuiltje aan de lucht. Nee, ik denk dat het heel erg vuil is, de lucht. <lacht> Overigens hadden we het over van Gaal... maar even van de mooiste voorbeelden hoe het dan precies andersom ging... er was ooit een keer een voetbalgala in Huis Ter Duin. Van Gaal woonde in Noordwijk. De bus van Ajax ging naar Amsterdam. Ja. Een normale coach zou zeggen, heren, we zien elkaar morgenochtend op maandag. Maar Van Gaal reed dus met de bus ja. naar Noordwijk. En vervolgens uh, keerde hij weer op dezelfde plek terug. Zo, zo zou het dus moeten. Maar nou even over Vitesse, even doorgaan. Wat is dat nou voor een club en wordt dat daar ooit normaal? Uh, ik denk nu niet meer dat het ooit normaal wordt. Ik bedoel, er gebeurt... Uh, de, de, er wordt zo ontzettend veel naar gekeken, alleen al door die overname. En het is natuurlijk... Alles, alles wat gebeurt, is in één keer ook nieuws. Ik denk dat bij andere clubs, als de trainer ziek is... dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Nee, ziek zijn niet, maar wel niet in de bus stappen. Ja, maar toch ja Ik weet niet wat het is, maar het is meteen groot nieuws. Ik vind het wel meevallen. Ik bedoel, als er bij, bij Ajax of Feyenoord Hommels is, dan is dat uh, vele malen groter nieuws. Ik, zo, zoals Ted van Leeuwen functioneert als technisch directeur. Nou, als dat voor Marten van Gel zou opgaan bij Feyenoord... of voor Mark Overmars bij Ajax, nou dan, dan was, het, uh, was het echt Hommels geweest. Ik vind het allemaal wel meevallen. Eigenlijk. Maar hoe staat Ted van Leeuwen er zelf in? We hebben het eventueel over een afkoopsom of het gewoon het contract tot het eind van dit seizoen uitdienen. Je hebt toch ook toch iets als eigenwaarde? Als jij nou denkt voor 4,5 ton een zaak te kunnen doen en technisch directeur bent en je wordt teruggevraagd... Dan is, is de portemonnee dan zoveel belangrijker dan je eigen gevoel? Een paar jaar geleden contracteerde Ted van Leeuwen een Braziliaanse tweeling. <lacht> en um, dat blijkt bleek de verkeerde tweeling te zijn. En, en dat werd aangekondigd als het de Roberto Carlos. En die voetballen nu ergens tussen Arnhem en Nijmegen bij een amateurclub. Dus hij wordt al niet meer zo ongelooflijk serieus genomen. Hij heeft bij iedere aankoop zichzelf zo overschreeuwd... dat je, ja, ik weet niet wie, wie, wie hem überhaupt nog serieus neemt. Nou, even het clubgevoel. Uh, Vitesse heeft het moeilijk gehad. Hij komt op een gegeven moment een rijke eigenaar... en die zorgt ervoor dat er een ploeg staat... die in ieder geval bij de bovenste zes mee kan draaien. Maar bestaat er nog zoiets als clubgevoel? Ziet men, behalve het shirt wat men herkent... nog iets wat aan het oude Arnhemse ja, zeker. bolwerk denkt, ja? Jazeker. Ja, ik ben zelf ook Vitesse-supporter. A ah, Zijn ze allemaal blij dat Vitesse nog bestaat? Ja. Want dat wordt vaak vergeten. Dat, maar uh... het is nooit meer vol? Nee, dat klopt. Dat is geef. Dat... Dus de, de, dat heeft de, de, de, wel een, er beetje ook een te maken met... Uh, uh, het vervreemde van? Ja, dat er zoveel hebben uh, de afgelopen drie jaar... Ik geloof 60 uh, spelers uh, voor onze kiezer gehad. Dus daar ontstaat wel zoiets bij van... Uh, wat is dit voor elftal? de manier waarop ja. ook ik weet nog dat twee jaar geleden stond er Marcel en ik in een trainingskamp winterse trainingskamp van Vitesse langs het trainingsveld ja. en toen kwam er opeens een golfkarretje terrein opgereden en daar zat dan ook weer een ik meen een Nigeriaanse speler in en niemand ja. wist dat die zou komen niemand zelfs ook de trainers niet en de, de medespelers niet en die stapte uit nou hier is een bal en ga maar meedoen en, ja, en dat dan keer 60, inderdaad. Ja, vind je het gek dat de handel vervreemd? Maar is Vitesse niet een beetje de, eh, eh, eh, ja, zeg maar de SNS-bank van het eh, hedendaagse topvoetbal? Met andere woorden, eh, 23 miljoen verlies en eh, we gaan, eh, gaan we gewoon lekker verder? Uh, ja, dat is wel zo. Maar ik geloof wel dat ze het helemaal hebben afgetimmerd... dat hij er niet zomaar uit kan met achterlating van één grote paarnoop. Dus hij moet die club, als hij ooit onverwachts weggaat, wel schulden vrij achterlaten. Nou, maar dat is inderdaad natuurlijk het grote gevaar. Dat heb je bij AC Milan vorig jaar gezien. Normaal was, draaide Berlusconi daarop voor de verliezen. Dat ging ja. echt om 60, 70 miljoen euro per jaar. En die besloot vorig jaar... Uh, na een mega boete voor een van zijn bedrijven. En dat is wel mooi geweest. En van de een op de andere dag trekt hij zijn handen ervan af. In ieder geval van de geldkraan af. En de volgende week werd er de transfer van Ibrahimovic en Thiago Silva in, in, in werking gezet. Want die, die moesten weg, die wilden helemaal niet, die moesten. Want ze hadden dat geld nodig. Ja, zo'n situatie kan Vitesse zo in terecht komen. En over die toeschouwersaantallen. Ja, het is wel een van de weinige clubs waar de toeschouwersaantallen niet dalen. Nee. Dus dat speelt er En voor de rest heeft de gemeente Arnhem zo'n rigide kaartverkoopbeleid. Het is echt niet mogelijk om zomaar naar Vitesse Ajax of Vitesse PSV te gaan. Daar moet je een... Uh, uh, ik vind dat moet je een week van tevoren kopen met een clubkaart. Het is daar wat strenger dan elders. Hoe gaat het verder met het Gelre dan? Want nu waren er dus de problemen met die bekerwedstrijd... Want er moest een opbouw plaatsvinden voor een dansfestijn. Eh, daardoor werd er uitgeweken naar Emmen. Eh, weer een tegenstelling tussen de club en uiteindelijk de gemeente. Of althans de eigenaar van, van het stadion. Verwacht jij dat er nog een ander stadion ook nog gaat komen? Nou, daar? dat waren ze wel van plan. Maar dat, dat wordt nooit goed gevonden door de gemeente. Het leek mij fantastisch als daar weer een echt voetbalstadion. Zo staan. In plaats van deze sporthal? Ja. ja. Want ik en, kan daar niet aan winnen. Nee, ik ook niet. Het is ook, het is ook helemaal geen leuk stadion... om in te zijn voor een voetbalwedstrijd. Maar... Uh, de laatste wat ik gehoord heb... is dat ze toch gaan proberen dat erdoor misschien te kopen. Want dit kan niet... Ja. Dit kan niet langer. Er moet baas in eigen huis zijn. Ton, hoe kijk jij aan uh, tegen zo'n club? Uh, tegen de spelers. Uh, toch een bij elkaar uh, geraapt. Zootje wil ik niet zeggen. Want er loopt best, uh, lopen best aardige voetballers. Uh, een trainer, een trainercoach die eigenlijk niks te zeggen heeft. Die de tweede man weg wil hebben. Hoe zou jij je voelen als je Stanley Menzo heet op dit moment? Ja, maar goed. Hij heeft, ze hebben wel een contract getekend. en te, uh, Bij het tekenen van het contract ga je dat even goed na. He, daarom moeten ze verder hun mond houden, denk ik eigenlijk. He, en... Uh, dus ik zou, ik zou dat heel vervelend vinden. En het afdwingen of ontslagen worden, dat, dat uh, zou mij niet veel kunnen schelen. Uh, jij zegt normaal, begon je net over, en de situatie. Maar is het ooit normaal geweest bij Vitesse? Want ik herinner me ook, Karel Aalbers en weet ik veel wat allemaal natuurlijk. Hè. Dus is het niet altijd zo geweest? En als jij zegt uh, toeschouwersaantal, ze zijn de enigen die niet dalen... Dan vraag ik me af, wat was het gemiddelde dan? Want als je een heel laag gemiddelde hebt, dan daal je niet natuurlijk. Nou ja, 17.800 ja. of zo is het gemiddelde nu. Dus niet echt laag. En vroeger onder Karel Abels was het 9.000, maar het speelde dus nog op Monnikenhuis. Ja, maar ik herinner me dat ze tegen Ajax speelden. En dat was ook 17.000 of 18.000 natuurlijk. Nou, dat is vreemd. Dat is vreemd. Ja, dat, nou, top... dat het een te... top is dat er ja. niet ja. Een, een piek ja. is. En te meer omdat ze heel goed draaiden. Want ja. jij zei ook, hoe zou jij het doen. Ja, je kan je alleen maar redden door te winnen. Want dan ben je van alles af. Dus, vanavond, en, dus een overwinning vanavond zou ze niet slecht absoluut. uitkomen? Ja, verwacht absoluut. Verwacht jij dat Marcel tegen bijna? Ja, ik verwacht op de een of andere manier dat ze winnen van PSV. Boni is terug. Ja. Nou, die is toch wel goed, kunnen we stellen. Ja, die kan aangespelen. Ja. Ja. Maar psychologisch, want je kan zeggen... Uh, ze hebben zo de kleren in, ze willen het op het veld laten zien. Je kan ook zeggen, van, er is een aantal die denkt, zoek het even lekker uit. Nee, volgens mij is het zo niet dat ze denken, zoek het me lekker uit. En vergeet niet dat ze wel een heel goed elftal hebben. Ja. Ze hebben gewoon een geweldige voorhoede. Je, ik, je, je hebt geen auto, zei je, maar stap je nou straks hier vandaan in de trein naar Arnhem? In de trein. En dan, waar zit je? Hoe, hoe, of sta op de, je? Ik zit op de, op de Zuidtribune, achter de goal. En hoe, hoe gedraag jij tijdens de wedstrijd? <lacht> uh, nou, een beetje afreagerend. Ik, uh, ik roep gewoon mee. Ja. Ik scheld ook, af en toe. Ja, dat is ook lekker. Dat kan ontzettend <grijg> ja, opluchten. Op de ja, En die Zuidtribune is nog wel aardig. Er staan eigenlijk allemaal mensen die vroeger opnieuw nieuw kwamen. Mensen die uit Arnhem komen, staan daar achter de gol. De rest wordt gevuld door uh, mensen die het ene seizoen naar AZ gaan. Dit seizoen toevallig naar Vitesse. ja, ja. Maar wat is het omslagpunt van uh, positief naar ontzettend negatief... en dan alles afmaken? Nou, als ze daar nou vanavond binnen, uh, binnen een kwartier met 0-2 staan, dan kan je... De publieke opinie is denk ik in Arnhem niet pro-Rutte op dit moment. En dan verwacht je Witte Zouk... Nou, Witte... Dat, dat gaat wel heel ver als je vijfde ja. staat. Maar... Nou ja, maar toch. Maar de verwachtingen zijn natuurlijk... Het, het vreemde is, Simon... Uh, op een gegeven moment uh, hield eigenlijk niemand rekening met Vitesse. Althans niet... In de trant van die gaan meedoen om een titel. En vervolgens, uh, zo half december, staan ze opeens, kloppen ze aan en daarna winnen ze geen wedstrijd, op uitzondering van de Ajax. Ja, het is eigenlijk zoals Theo Jansen dat aan het begin van het seizoen... Dan zijn we weer bij Theo. Maar die zei het aan het begin van het seizoen al... Dat, uh, toen begon dat eigenlijk al een beetje van hè, meedoen om de titel en bla, bla, bla. En toen zei hij meteen of ja, maar wij hebben de kwaliteit helemaal niet die PSV, Ajax en Twente hebben. En dat was ik toen met hem eens. En dat ben ik nog steeds met hem eens. Ik bedoel, ze kunnen af en toe echt geweldig spelen. Ik, heb ze, ik volg Ajax dan voor VI. En uh, in beide wedstrijden tegen, tegen Ajax heb ik Ajax. ze echt, echt heel goed zien voetballen. Met name in de arena. Dus dat zit er ook wel in, maar ik denk niet dat ze dat een heel seizoen volhouden. Nee, maar ze zijn ook een beetje kwetsbaar, want je hebt het over al die confrontaties met de Ajax. In de beker was het helemaal niks. Nee, precies. En eh, het eerste uur in, in het Gelderdom eigenlijk ook nee. niet. En uh, in die zin uh, ja, toch, toch nog te veel zwakke plekken, volgens mij. Woning is terug. Kortom, hoop. Veel hoop. Ja, heel veel hoop. Zoals altijd. Ja, ja. We, moeten, we moeten niet vergeten, Jack, denk ik, dat die kritiek er nu duidelijk is... maar... Er is een hele periode geweest dat ze heel veel wonnen, verrassend won. Het is de enige ploeg, of de ploeg die de meeste punten tegen de koplopers heeft gemaakt. Ja. En toen was het koek en, ei. Ja. en ook met Ja, ik mag Ted van Leeuwen niet, maar toen ook met Ted <lacht> van Leeuwen natuurlijk. Waarom mag Ted van Leeuwen niet? Ja, maar dat is een gevoelskwestie. Ja, ja nee, maar waarom? Nou, omdat ik... Met, hij is niet duidelijk. Ik het zo maar heeft hij ook niet een functie gekregen waarin je niet duidelijk kan zijn? Omdat je eigenlijk redder te voet bent. Ja, maar daar ben je altijd zelf bij. Daar vroeg je net ja. aan van coach. Hè? Die bent er zelf bij en kan dus stoppen daarmee. Nou, hij heeft zich wel opgewerkt vanuit de ballenhok. Echt tot technisch directeur. Want hij was gewoon scout bij Vitesse tijdens die... Uh, nou ja, hij was, eerst hij was eerst gewoon journalist. Ja, hij was eerst journalist. En, en vervolgens huh? uh, via AGOVV en alles is hij... Uh, Omhoog gekomen, zeg maar. Ja, dus dat vond ik wel weer knap. Ja. En het zorgt, ik bedoel, als je het over. En hij uh, heeft geen slechte naam in het vak. En hij is ook wel mediageniek, natuurlijk, want ik moet er altijd wel om lachen. Het zorgt wel voor een soort reuring. Hij heeft zelfs de verslaggever zo'n ponus in totale ja. verwarring achtergelaten. Dat is knap. Ja, ja. dat is knap. Um, je hebt uh, twee keer, uh, heb je zeg maar een jaar uh, de club gevolgd? Drie uh, keer, keer zelfs. Ja. En kriebelt het uh, voor de vierde keer, of ben je al heel stiekem bezig weer? Nee, nee, ik heb oh. echt totaal... Ik bedoel, het is ook niet meer zo gezellig om... Ik kan goed opschieten met Esther Balderpers voorlichten. Ja. Maar dan, dan... Het voordeel is wel dat er heel veel mensen uit die organisatie verdwijnen... en worden vervangen door nieuwe mensen. Dus daar kan ik dan ook er goed mee opschieten. Maar ik, het vooruitzicht alleen al om daar een jaar lang weer... in die bossen bij Papendal... daar word je echt heel triest van. Ja, maar aan de andere kant lijkt het... Ik denk dat je tegen dingen aanloopt waarvan je denkt... dit is. Dit, dit, dit, mensen denken dat ik dat bedenk. Ja, maar het wordt wel. Dit is een van de laatste jaren dat het kan. Want uh, het wordt helemaal afgegrendeld. Dat nieuwe trainingscomplex, dat heb ik gezien. Dat is alleen toegankelijk met vingerafdrukken. Georgië-West wordt het. Ja, dat wordt echt. Uh, dan kom je gewoon niet meer. Uh. Komt Fred Rutte daar nog uh, een complex op dan? Of? Het grappige is dat bij de test. Ze testen dat vingerafdruksysteem. Werkte zijn vingerafdruk werkte niet. <lacht> nee, en uh, daar moest iedereen keihard op lachen. Maar dat. Kan Fred dan weer minder ja, ik goed denk teken. dat het komt omdat in het ja. register stond Rutte... maar hij wilde dat er trainer stond. <laughs> dat, ik denk dat is het. Dat, ik denk we zijn eruit. Ja. Juist. Uh, er is onrust bij Heer de Veen. Als we dan toch lekker over onrust gaan praten... dan gaan we eventjes van Arnhem uh, richting uh, Friesland. Die onrust is er al langer. Uh, maar vanochtend verscheen er een artikel in de Volksrant waarin de club een broeinest wordt genoemd. Het artikel gaat vooral over directeur Robert Veenstra... We hebben hem om een reactie geprobeerd te vragen, maar hij is onbereikbaar. Denkt zeker dat de toch misschien oh. toch doorgaat morgen. Riemen van der Velde stond ons wel te woord, maar het lijkt hem als erevoorzitter verstandig om even niet officieel te reageren. Even een paar passages uit het stuk in de, in de Volkskrant. Een tijdelijke medewerker van Veen stuurt op 8 november een brandbrief naar de Raad van Commissarissen. Medewerkers zijn bang, wantrouwen elkaar en denken zelfs dat er afluisterapparatuur hangt, zodat zij gecontroleerd kunnen worden. In de brief zegt de vrouw... Wat ik zelf zie is dat Robert Veenstra zich erg manipulatief gedraagt... en regelmatig probeert informatie achter te houden voor de Raad van Commissarissen. En ook de onder ondernemingsraad zit met de handen in het haar. In de brief aan de Raad van Commissarissen op 4 december... We maken ons samen met veel andere stakeholders grote zorgen... over het voortbestaan van wat altijd een gemoedelijke en integere Friese club was... Um, Simon, is dit het, uh, het expliciete voorbeeld van een club die uh, hartstikke leuk uh, altijd was, populair in heel Nederland. Iedereen vindt Heerdeveen leuk, ondanks de voorkeur die je wellicht voor een andere club hebt. Maar opeens gaat daar het grote geld rollen, uh, wordt er geroken aan de Champions League en gaat het fout. Uh, ja, nou zo vat je het aardig samen. Even, even voor de goede orde, in het V.I. hebben we in december al een verhaal gemaakt waarin het ook letterlijk het woord broeinest uh, boven het uh, verhaal stond. Uh, ging daar ook al over de, de, ja, de belabberde interne verhoudingen. Het verhaal van Freek Jansen. En, um, het is inderdaad wel knap hoe Heereveen heel lang toch het imago van, van gezellige... en misschien wel leukste club van Nederland uh, hoog heeft gehouden. Terwijl het natuurlijk al best lang heel lastig is om daar bijvoorbeeld trainer te zijn. Dat, daar kwam Van Basten al na een paar weken achter, maar ook zijn voorgangers. Uh, soliet, om maar eens iemand te noemen. Of Soliet, hoe moet ik dat ook weer zeggen? Ja, Soliet zei hij ja. we ook wel, maar het maakt hem niet uit. Ja, als maar, en dat heeft vaak te maken met, met, met, toch een, met de vijfde kolonne ook. Met juist types als, als Rima van der Velden en, en Foppe de Haan ook. Mannen die heel veel voor die club betekend hebben. Maar die die club ook nooit hebben kunnen loslaten. En als het ze niet zint en als er niet naar ze geluisterd wordt... dan ontstaat daar vaak al bijvoorbeeld onrust. En nu met, met meneer Veenstra in de directie. Uh, ook dat hoorde ik van mijn collega Vreek al een tijdje terug. Dat, uh, dat schijnt inderdaad nogal een, een mannetje te zijn die weinig tegenspraak duldt. Uh, ja, de, de behoorlijke kort bovenop zit veel te kort en, en zeer wantrouwend ook. Nou, Is ja, het dat ook lijkt niet de klassieke botsing tussen uh, diegenen... die een club groot hebben gemaakt, succes hebben gehad... er een tijd te komt, uh, Ton, dat er andere mensen aan het bewind komen... en dat die het in de ogen van de ouderen nooit goed kunnen doen? Maar dat gebeurt heel vaak natuurlijk, maar je moet je ook afvragen... misschien gaat het ook echt niet goed... En dan hebben ze weer recht van spreken. Er is spreken. veel geld door de vingers gegaan. Er ja, is heel veel geld hè, binnengekomen. Het, en het loopt je hoort de o ja. ondernemingsraad nu hoe die klagen. Nu besteed ik er niet te veel aandacht aan. Want dat had je ook bij Ajax uh, met die omwenteling natuurlijk. En die ondernemingsraad ja. die uh, ja. eigenlijk daartegen was. Nee, maar uh, je moet dat ook niet helemaal uitvlakken natuurlijk. Er is wat aan de hand. En dan is het weer kip of het ei... Verliezen ze omdat daar wat aan de hand is? Of is er wat aan de hand omdat ze verliezen? Hè? Dus dat is heel erg lastig. Ik vraag me, ah, hij was een sanerder toen ik dat artikel las. En toen vroeg ik me eigenlijk af, wat verdient Marco van Bast eigenlijk? Nou? Ik heb geen idee, dat weet ik niet. Ik ken de huishouding van Heerenveen niet. Maar... Nee, nee, ik, ze ik, ik schat, maar er is nergens ja? op gebaseerd vier ton. 4 ton. Maar ja. ik weet wel dat om de juiste manier waarop Van Basten al heel vroeg in het seizoen daar tekeer ging, onder andere tegen de directie, dat ja. ging over eigenlijk over verbroken beloftes, ja. om, om te investeren ja, in nieuwe maar... spelers. Nou, maar zo is Van Basten, zo heb ik hem nog nooit gezien, nou, als hij al uh, boos uh, uh, is en met stemverving spreekt, dan is het... Het op zichzelf gericht, omdat hij dan zijn eigen falen ter discussie stelt, maar bijna nooit over anderen. Dus dat vond ik al een heel veeg teken. Maar het schijnt klassiek te zijn. Want Rutte die beweert ook al dat er uh, geen afspra afspraken ja. niet nagekomen worden. Is dat niet iets van de, de, van de trainer zelf? Hoewel ik. Nou, ik als vind ik, van van tussen Jan, dan Rutte, als ik tussen Veenstra en ik van Basten moet kiezen, kies ik van Basten. En Nee, Maar waarbij... Rutte die klaagt wel vaker om, Die vraagt vaak om nieuwe spelers en zoals het even tegen zit. Dat is een mooie flex van, lijkt het hoor. was er niet zoveel van over. Maar het kan ook zo zijn dat Veenstra natuurlijk. Alles nu op zich krijgt. Terwijl hij misschien allerlei zaken uit kasten en uit archieven heeft zien vallen. waarvan hij denkt, jeetje, nou, dan moet hij daar een ik keer openheid aan ja, geven. Ja, ja, ja. want, ja, want inderdaad, zoals nu is hij ook niet bereid. Wie hem ook benadert inderdaad, met, voor een reactie. Jij geeft niet thuis. Dat maakt het ja, dan, niet handiger. Nee, en dat, dat laat dan ook de verdenking op ja. je. Dat, je dat, dat er iets van nee. klopt van die verhalen. Sterker nog dat er heel veel van klopt. Maar is het ook niet die Riemen van de Velde. die deed en de voetbal International loopt te bellen? Want ik zat te kijken naar die staartjes bij dat artikel. Dat nou, is steeds een gezonde club. Ze ja. staan 11 miljoen in de plus. Ja, ja, ja. Alleen er is wel heel veel uh, uh, echt weg. Ja, ja. Uh, ze hebben heel veel geld binnengehad met, met een hele grote transfer. Sulemani Huntelaar, van dat geld zou je Vers. jarenlang ja. door moeten kunnen ja. gaan. Nou, iets anders. Tom, ja. uh, Ton, extopsporter ben je, ex coach. Als jij nou naar Van Basten kijkt, hoe kijk je ernaar? Ja, met heel veel sympathie, sowieso. En ik denk dat hij goed is, maar hij heeft ook pech... Nee, als ik hem een raad zou moeten geven, is gewoon doorgaan. En ja, en je niks aan. Want daar ben ik bang voor. Dat kan je, ook aan... doorgaan. Doorgaan, kan je ha, het ook met Engelse tong van zeggen? Gewoon doorgaan. Barry. <laughs> ja, ja. Kom er maar in, Barry. Ja. Nee, maar wat er best kan gebeuren, is dat er nu een omslag met Herenveen uh, plaats zal vinden. Nou, dat werkt in zijn voordeel. En ik heb ook gelezen dat AC Milan. Kijk, als zo'n topspeler als hij geweest is. Die is perfect geschikt voor uh, ook een topland, uh, top uh, topteam als uiter in Milan, denk ik eigenlijk. Het leuke is eigenlijk dat de jeugd van dit moment... eigenlijk niet doorheeft hoe groot Van Basten is. Dus als hij nu het, was, het stadion in ja. Milan of in Italië ergens binnenloopt... gaan er 80.000 mensen staan. Ja, Grootheid. Ja, die He? spandoeken hangen daar ook nog steeds. Ja. Ja, die daar in die tijd hingen, die hangen daar ook nog steeds. En inderdaad, toen hij daar de laatste keer was en datzelfde applaus weer over zich heen kreeg, toen werd hem ook na afloop gevraagd: inderdaad... Van, ja, ben je, kom je hier ooit als trainer terug? En toen zei hij al wel, en dat typeert hem ook wel weer, vind ik. Dat hij daar nog lang niet aan toe is. En dat hij ik, menig trainer zouden op zijn knieën heen kruipen ja. waarschijnlijk. Hij wil leren. En hij heeft wel eens over zijn Ajax-tijd gezegd dat hij misschien toch wel te vroeg de handdoek daar gegooid heeft. Dus inderdaad, een goede tip volgens mij van jou, ja, Tom. Ik nou, denk dat, dat hij moet doorgaan. Twee weken. En na was was het Ajax 20 had hij uh, eigenlijk ontzettend spijt van dat hij te snel ja ja, ja ja ik moet wel zeggen van wat ik wat jij zei over dat hij dat je hem sympathiek vindt dat vind ik ook ja. en dat is puur op basis van tv beelden ja. dat je bijna hoopt dat hij wint nee maar dan is het ook moeilijk om een objectief beeld van hem te geven natuurlijk nou, hij heeft hè? ook geen dubbele agenda hè? je ziet ook ja. een, nee puur, hij is eerlijk hij is ja is dus de het, het vertrouwen kan hij wel winnen, denk ik eigenlijk. Hoewel hij toch ruzie met Gouweleeuw en weet ik veel wat gaat heeft ja. natuurlijk. Klopt. Ja, goed. Moet je, moet je daar dan een coach op afreken? Nee. Ik wil door naar uh, een onderwerp waarvan ik eigenlijk iets heb van oh jee. Maar we moeten het erover hebben. Matchfixing. Het is natuurlijk uh, nadrukkelijk besproken. De laatste dagen in allerlei media. Europol komt met cijfers. Er komt dan uh, uh, met name de directeur Rob Wainwright... met uh, het feit dat er uh, 600 uh, wedstrijden... en 425 officials, sporters en criminelen bij betrokken zijn. We have uncovered an extensive criminal network involved in widespread football match fixing. A total of 425 match officials, club officials, players and serious criminals from more than 15 countries are suspected of being involved in attempts to fix more than 380 professional football matches. 600 wedstrijden, 425 officials en het bedrag wordt, wordt genoemd is 8 miljoen. Ik denk, wat een, wat een ja. amateurs. Peanuts, ja. ja. Het gaat nergens over, ja. dit is echt helemaal niets hè, wat ze nu boven tafel brengen eigenlijk. Ja, nee, en bovendien, uh, ik was wel een beetje verbaasd ook over alle ophef uh, die, die, die er was. Want uh, ik ben bijna een belediging voor mijn collega's Knippingen en Van ja. Duren... die al, al jaren eigenlijk over dit onderwerp schrijven. Zijn, ja. en, het is eigenlijk niet veel anders dan wat zij al uh, beschreven hebben naar boven gekomen. Dus in die zin snapte ik het, uh, het cynisme bij met name Iwan wel. Die zag ik op tv zeggen van ja, die, die voorspelde eigenlijk wat er nu gaat gebeuren. Er dus gaan nu een paar politici naar voren stappen. Die gaan heel hard moord en brand schreeuwen. En dat er wat moet gebeuren. En uh, daarna horen we er niks ja, meer van. Het is van. de verheffende vinger, nou, maar verder gebeurt er niks. Maar wat wil ja. hij verder? Weet je wel, af en toe, ik kijk daarnaar met een andere blik misschien. Wat wil wie verder? Ivan. Nou ja, dat, uh, die, die, ik bedoel, die vindt, wat, die komt er onder wel achter... Dat, uh, dat het een zaak van justitie is. En daar is volgens mij iedereen het wel over eens. En, uh, dat, nou, hij, hij, vond, wil, vond, hij wil net zo verder komen. Als jij in de tijd met het verhaal bij Vitesse... je wil weten waarom bepaalde dingen niet gaan zoals ze moeten gaan... en dan wil je eigenlijk je vinger achterleggen. Als journalist. Ja. En als je dus heel duidelijk ziet dat er met matchfixing... wat natuurlijk op veel grotere schaal gebeurt dan wat er nu naar buiten komt... Eh, dat dat aan de hand is, dan wil, je, dan wil je ook bij wijze van spreken... of het nou die man uit Singapore is of misschien wel uit de Kinkerstraat... weet ik niet, weet niemand, althans niet officieel... maar dan wil je die wel een keer in de boeien afgevoerd zien... en het echte verhaal horen. Ja, tegelijkertijd heb ik wel het idee dat het, dat het gewoon opgeklopt wordt. Ik denk dat het wel meevalt met eh, Nederlandse wedstrijden... die. Uh, zijn verkocht of weet ik veel wat. En ik vraag me ook af of ik het als voetballiefhebber wil weten. Dat is wat anders. Of, of de hele sport wordt naar de kloten geholpen door allemaal. Kijk naar het wielrennen, er is helemaal niks meer van over. Maar als je dit met z'n allen hierop gaat duiken en. Weet ik veel, 1987 heeft Ajax uh, met 4-1 gewonnen van Den Haag. Nou, maar het speelt het zich, doelpunt niet. Misschien het ter geruststelling, je... Marcel. Het speelt zich vooral af in, in de lagere ja, regio's, ja. waar, waar zwakke broeders met zijn andere met, andere. met geldproblemen. Ja. Ja, en die niet dat is een beetje het de... Maar ja. de... nou, Dat is de rare reflex waar Nederland wel vaker inschiet. Alsof in een soort ja, sprookjeslanden. Overal, maar ja. wij niet. Ja, precies. Dat, dat zie je op, hè. Nederland heeft zijn onschuld verloren. Hoe vaak hebben we dat nog niet gehoord de afgelopen tien jaar? Ik bedoel, wij zijn helemaal geen onschuldig land. Hier gebeurt het natuurlijk ook. Alleen, volgens mij, fixeert iedereen zich een beetje. Te veel nu op het topniveau en daar, daar gebeurt het inderdaad niet, volgens mij. Ja, maar, maar juist, maar als het in nou de derde ja, vooral... divisie gebeurt, vind ik het geen probleem. Nou ja, daar, daar de... schijnt het het meest voor te komen. Daar ja. worden spelers uh, casinos in gelokt, zo schijnt het ja. een beetje te gaan, heb ik dan begrepen. En die worden net zolang tot ze gokschulden hebben en gevoelig worden voor. Voor dit soort figuren, van nou, je kan in één klap van je gokschuld af... maar dan moet je wel even een gele kaart pakken na een half uur. Waar, en zo, waar zo zit schijnt het, dat er Waar van. zit de moraal, Tom? Wil je het weten of wil je als sport liever hebben als een struisvogel... je kop in het stand ik wil niks van doping, ik wil nou niks ja, van matchfixing wil, weten? Ik wil uh, precies weten hoe het in elkaar zit, sowieso. He, want wij zijn het nu een beetje aan het bagatelliseren. In Italië zijn hele grote clubs ja. Ja. natuurlijk gepakt. Australië speelt nu ook een hele grote rol natuurlijk. Dus die matchfixing moet je niet te makkelijk over praten... Als ik nog even iets over Iwan Verduren en een ja. clipping... Kijk, ik vroeg hem hier toen hij aan tafel zat... Heeft justitie jou al benaderd? Want ik zou, als ik in justitie onderzoek zou doen, zou ik met de kennis het eerst benaderen. Niet gebeurt. Nee. Dus wat justitie en wat de politiek doet. Nee, neemt maar ja, het totaal dat, dat blijft toch wel als het feit dat minister Schippers, geloof ik, een paar werkstudenten ja. en een paar accountants er een beetje naar heeft laten kijken. En dat was het dan. Ja, dat, dat, dan, dan. ja, ook weer kop in het zand. Ik bedoel, ga er maar vanuit dat het niet gebeurt. En nou nee, dat wordt bevestigd door deze studenten. Maar wil ja, uit, jij? we gaan weer verder. Ik, ik geloof wel dat ik het wil weten. Ik, wil, ik zou wel willen weten wat er, met name hoe groot zo'n netwerk is. En, en, en wie waar belangen heeft. En daar wordt natuurlijk überhaupt... want we, we hebben het straks ook even op de redactie over gehad... de, de grote bonzen van allerlei bonden Absoluut. in de laatste 20, 25 jaar. Of het nou Nebiolo was bij de IAF, of het nou Blatter is... of Samarange, of, of, of Avalanche of, of uh, hoe heet hij... Acosta van de, de Volleyballbond. Dus daarom vind ik het misschien wel leuk om naar het volgende onderwerp te gaan... wat eigenlijk dan ook te maken heeft met geldstromen. Biel. Uh, uh, uh, komt met een. Uh, ik wil niet zeggen dat Beeld het meest uh, te vertrouwen medium is, maar toch. Goed geïnformeerd. We zijn toch vaak, vaak goed geïnformeerd. Het zit natuurlijk ook altijd wel een sausje van sensatie omheen. Maar in dit geval gaat het over de toewijzing van onder meer het WK 2022 aan Qatar. En dan schrik ik van dit met name. U heeft verbaasd Michel Platini, 57 jaar tussen haakjes... ontsnapt niet aan de verdenkingen. Hij zou in de winter van 2010, kort voor de toekenning van het WK aan Qatar... een ontmoeting hebben gehad met de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy... de emir van Qatar en de voorzitter van Paris Saint-Germain. Op dit diner zou Sarkozy Platini ervan overtuigd hebben... om te stemmen voor Qatar, wat Platini later ook deed. In de ruil zou Sheikh Hamad Altani... Ettelijke miljoenen investeren in het Franse voetbal. Een jaar later werd Platini's zoon Laurent. Ook hoofd van ook hoofd Europa, moet ik zeggen. Van een belangrijke investeringsgroep uit Qatar. Een dergelijke bijeenkomst zou Platini hebben moeten rapporteren. volgens de ethische code van de FIFA. maar hij ontkent de beschuldiging. Als dit waar is, denk ik. doe ik de hele tent maar op. Nou ja, ik, ik, ik geloof het wel. waarom niet? Die, die toewijzing aan Qatar van het WK. Dat, dat riekte vanaf het begin rieken, dat, dat, dat, dat meurt als een beerput. Dat, en vanaf dag één. Iedereen uh, wantrouwt dat. En uh, volgens mij, Frans Voetbal heeft er ook uitgebreid over geschreven. Ja. Uh, over een eigen boegbeeld, Platini uh, eigenlijk. En, uh, ja, daar de, klopt iets niet. Dat zo'n land zo'n toernooi krijgt... en dat ze dan achteraf gaan, pas gaan nadenken over... Ja, moet het nou eigenlijk in de winter of in de zomer? Want ja, het is een de smerige deal het... erachter. Uh, aan de ene kant dus... Uh, inmiddels krijgt geloof ik Paris Saint-Germain in twee jaar tijd... van de shirtsponsor mm -hmm. uit, uh, uit Qatar 180 miljoen. Ja. Ja. Uh, en uh, euh, zijn zoon krijgt uh, een geweldige job. Ja. Ja, maar dan hebben we het met matchfixing toch over peanuts. Dit is toch te genant voor woorden. En dat wil ik wel heel erg graag weten. Ja, dit wil ik ook wel weten. Ja, maar ook hier, ja. uh, heb jij al een reactie van Platini gehoord? Nee, dat krijg je ook niet. Omdat nee. er natuurlijk uh, allerlei ja. mensen omheen zitten... maar ook journalisten omheen zitten die denken... oh jee, dan mag ik misschien niet meer naar een EK. Want de angst regeert, hè? Uh, ja, nee, ja, ik ken ook wel collega's die het liefst met een glas champagne... met hem op de foto gaan, maar uh, de waarheid lijkt me, lijkt me wel belangrijk. Maar hier, in dit geval. Maar hier krijg je toch inderdaad de jeuk van, werkelijk. Dat ja, je denkt, dit nou, ja, kan toch helemaal niet. Ja, maar een heleboel mensen gaan eroverheen, hè. Kijk, ook in die doping... Het is, eh, en wat er nu gebeurt is... de methode is heel erg interessant, zou ik willen weten. Hoe gaat het in zijn werk? Maar vooral, en daar had jij het over... welke topfiguren zitten erachter? He, want altijd is Jan met de pet, elke keer de lul. En een topfiguur gaat er weer aan. He, want jij hebt het nu over Platini. Ja. Nou, Blatter kennen we ook. He, corrupt. Oh, he, corrupt dat kan niet. En ze zitten er nog. En wij zitten er wel over te praten... Maar we doen ook niks uh, je, Jij wil eigenlijk uh, de Marlon Brando van deze organisaties niet te vinden. Niet ja. ah, ja, de loopjongetjes. Ja, helemaal. Ze zijn al meerdere malen aangewezen. Ook de vicevoorzitter van de ja, maar... FIFA, die Jack Warner. Da daar was van aangetoond, met alle paparazzen erbij grootschalige fraude, uh, steekpenningen aangenomen... Uh, kaartjes verkocht voor miljoenen euro's voor die eindtoernooien. Nou, die man die, die kon ook gewoon blijven zitten in eerste ja, instantie. Nou ja, en dat, ja. ik bedoel, het wordt wel benoemd, het wordt wel aangewezen. Alleen, uh, ja, dan moet je kijken naar de instanties die dat weer beoordelen. Ja, maar dan, dat kan niet zo zijn dat Jan met de pet altijd een sigaar is. Ook met die doping. Een coureur heeft, een mechanicien is de dupe. En niet nou, degene die het uh, allemaal... Hè, want ja, je het houdt elkaar in stand ja. dus. Ja, want je zegt nu die Warner en dergelijke. Ja, wij hebben er niks van gezegd. Bladder zitten nog. Wij hebben er niks van Wij zeggen er niks van. We weten het, maar we zeggen er ja, niks wel, van. Er wordt, er wordt ontzettend veel over geschreven. Dat of ben ik de onzin. morele ethicus die moet zeggen dat de hele maatschappij verkankerd is. Als ik hoor dat uh, mensen hun proefschrift, uh, bij wijze van spreken, vervalsen en uiteindelijk toch in de regering van Duitsland <gülp> komen. Allerlei idiote dingen waarvan je denkt... Uh, nou ja, die worden wel meteen afgezet dan. Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. Ik bedoel, Blatter, die zitten die over tien zit jaar nog. Zeker. En zijn kleinkinderen hoeven zich nooit meer zorgen te maken. Want het geld Precies. uit Rusland en Qatar staat uh, keurig geparkeerd, neem ik aan. Maar, ja. maar als jij de ethicus bent, dan kan je beter nu zelf nooit plegen. Ja, maar ik weet het niet. Ik heb nog 20 minuten uitzending. Misschien ja, dat ik er heel ja, veel mensen plezier mee doe, dat doen. Dat jij dat ooit zou zeggen, Ton. Jeetje. Laten uh, nou, we even gaan uh, gewoon uh, echt naar voetbal. We gaan naar de uh, Afrika Cup. In Zuid-Afrika wordt morgenavond de finale gespeeld uh, van die Afrika Cup. Nigeria speelt dan tegen de grote verrassing. Burkina Faso. Voor het eerst in de geschiedenis in de finale van de Afrika Cup. Um, ja, Hadden jullie ooit gehoord van het voetballand Burkina Faso? Uh, nee, nee, nee, we kunnen nu net doen alsof dat wel zo is, maar uh, nee, Jammer, zeker niet. Ja, te, ja nee, sorry. Maar, <laughs> nou, het is grappig, wel grappig als je. Ik bedoel, je gaat het natuurlijk wel verdiepen in zo'n ploeg naarmate ze verder komen in zo'n toernooi. En als je ziet dat zo'n keeper bijvoorbeeld dan hè, de, de derde keeper van Liersen is en zo, het is een raar bijeengeraapt uh, zootje met, met, met, met een coach die uh, ja. wegens matchfixing uh, jarenlang een schorsing aan zijn broek heeft gehad. In België, is, hè? Uh, ja. Zo zout, vreet je het niet vaak, maar het maakt het wel leuk? Maakt het heel leuk. En zeker ook voor Arjen van der Meij, de Nederlander, die video-analyticiest is van Burkina Faso. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, dat is het. Ja, middag ook nog bij jou. Het is ook bij jou kwart voor ja, zes. Of? Ik... Een uurtje later, ...maar mijn dag uh, bestaat het 15 uur in een kamer uh, met videobeelden, dus niet moet even schakelen. Heel goed. Uh, vertel even. Uh, Burkina Faso, videoanalyses. Uh, um, hoe gaat het in zijn werk? Net zoals dat het uh, normaal gesproken in Europa gaat, of moet ik me er iets anders bij voorstellen? Ja, nou ja, goed. Mijn ervaring is in de topklasse, dus daar is het natuurlijk... Uh, bij welke jou, club heb je gezeten? Met... Ik zit nog bij HBS. Bij HBS? Aha, bij Andre Wetzel. Ja, ja. Keurige club. Ja, op de tribune waar hij is. Maar hoe kom je dan, op, dus, uh, hoe kom je dan bij Burkina Faso? Er fietst iemand langs daar, langs het uh, mooie complex bij jullie... en die zegt, hé, hey, wat doe jij volgende week? Nee, nee, er is voor mij zelf wat olympische moed voor nodig gehad... om toch aan die deur te kloppen. Maar uh, ja, ik ben daar wel, wel, wel langer mee bezig. HBS is een goede leerschool. Ik heb op het gebied van performance, analyse en statistieken... wat in Engeland meegekregen. Niet bij clubs, maar uh, rondom cursussen. Als trainer was ik zelf op de TU Delft actief... met een goede infrastructuur... En uh, ja, je moet ook met wat komende profvoetbal, dus ik had eigenlijk in de voorbereiding op dit toernooi, had ik wat uh, materiaal van uh, tegenstanders uit de groep, die de trainer en zijn trainerstaf, die trouwens goed in elkaar zit, uh, nog niet had. Dus ik was vrij interessant met mijn materiaal. Dus jij heb prof... hebt gewoon gebeld en zegt ik heb materiaal? Nou, ik ben ook in Vlaanderen actief. Dus er waren wat contacten aan mijn kant die ook aan zijn kant speelden. Dus daar heb ik een beetje een link kunnen maken. En wat ik al zeg, zijn trainingsstaf uh, zit echt goed in elkaar. Maar hier merkte ik dat het nog niet ingevuld was. Dus ik heb de poging gewaagd. En uh, ja, dat die deur open gaat, dat het echt aan deze coach te danken. En daar ben ik hem dankbaar voor. En in die voorbereidingsfase liep het zo goed. En was er een klik. En hebben het in het toernooi kunnen doorzetten. In de eerste fase van het toernooi speelde ook uh, eigenlijk de ploegen bijna gelijktijdig. Dus ja, voor de coachingstaf was er eigenlijk geen tijd om die wedstrijden te volgen. Maar ja, daarna is in de uh, ploeg ging door. mij is gevraagd om dat te continueren. Want ik ben niet helemaal inbedded met het team. Ik ben later aangeschoven. En er wordt zelfs nu gekeken, maar dat moet in uh, Google besloten worden. Of ik kan uh, aansluiten echt in het geheel in de voorbereiding op het WK 2020. Uh, Zit in Brazilië. Dus ja, ik ben heel gelukkig. Maar kan ik me heb goed er wel helemaal ook... Uh, aangewerkt om die deur open... te kunnen laten gaan. Uh. Hoe, hoe gaat het er verder uitzien? Morgen die finale tegen Nigeria. Uh, Burkina Faso uiteraard de uh, underdog. Uh, maar wat staat er maandag... op het programma? Een rijtoer? Want de rondvaart... lijkt me uitgesloten. <lacht> nou ja, het is, dat is voor mij ook niet helemaal duidelijk. Ik zal daar ook niet bij zijn. Zoals ik al zeg, ik ben niet helemaal embedded in het team. Ik zit hier wel in het spelershotel. Nu na een dag werken... Maar de groep is weer naar het stadion. Dus mijn werk zit er nu eigenlijk op. Ik zal ook niet meegaan naar Hoogadougou. Maar ja, ik merk net als zo'n oranje koorts. Uh, wat er normaal uh, in Nederland is als het goed gaat. Dat merken we nu ook al hier. De journalisten ken ik vrij goed. Uh, ja, dat dat leeft in het land zelf. En ja, wat wel een leuke bijkomstigheid. Dus jullie noemen dat net al. De spelers. Ja, het zijn niet echt de spelers bij de grote topclubs. Uh, zoals Cabo Club Olympique Marseille. Maar de rest is ja, Stade Ren. Uh, Dynamo Boekerecht. SC Antwerp. Dus ja, dat is van één geheel wat heeft laten zien dat ze toch ook op een hoger niveau wat kunnen neerzetten. En die groep is naar elkaar toegegroeid. Dus ja, ik denk dat het volk ook wel ziet dat het echt iets is wat ze een uh, unieke prestatie hebben neergezet. Dus ik denk dat het daar ook wel, ja, grachten toch, weet ik niet, maar <lacht> iets vergelijkbaars. Ja, nog even. Je, je noemde net iets uh, wat mij deed denken aan eucalyptus en zo. Je gaat niet mee naar, wat is de hoofdstad dan van Burkina Faso? Uh, uh, Prima, zou ik ook niet naartoe gaan. En, ja, de vertaling is ook. Uh, uh, u het welkom hier. En dat is ook wat ik gevoeld heb bij deze hele groep. Uh, dus het is wel een. Uh, ja, een gemeenschap die gewoon open staat voor anderen. En vriendelijk en. Uh, als het moet, gewoon keihard professioneel. Maar uh, ja, het is toch echt een prettige. Uh, maar je zit morgen wel in het stadion? Ja, ik zit in het stadion. Okay. En. Uh, nou, we werd zit er wel op. Dus ik mag gewoon supporteren. Dus ja, dat wordt. Uh, een happening, en ik zou. Ja, het is ook een beetje mijn Afrika Cup geworden. Dus. Uh, ik hoop het beste erop. Oké, okay, succes, dankjewel. Ja, dank jullie wel als wel. Fijne avond. Fijne avond. Uh, we dachten het vandaag niet over wielrennen te hebben. Ik had echt zoiets van lekker. In ieder geval geen, niet over wielrennen en doping. Maar ja, vandaag toch weer een groot in het nieuws. Uh, want oud-jurraan Mario Cipollini is volgens de Italiaanse sportkrant Casettarella Sport klant geweest van de Spaanse dopingarts Fuentes. Goh. ja, dat is echt verrassend. Ja, wie had dat gedacht? Volgens de krant heeft hij in zijn beste jaren gebruik gemaakt van epo, anabolen en bloedtransfusies. Valt nog mee? Hij is dus een kleintje zou je oh. kunnen zeggen. Cipollini werkte samen met Fuentes vanaf 2002. In dat jaar won hij het WK in het Belgische Zolder, de klassieke Milaan-San Remo en zes etappes in de Ronde van Italië. Fuentes is hoofdverdachte in de Spaanse dopingaffaire Operación Puerto. Volgens de politie behoorden 58 renners tot de klantenkring van Fuentes... onder wie contador Ulrich Basso en Beloki. Wie was verrast door dit nieuws? Nou, niemand eigenlijk. <laughs> natuurlijk, ja, misschien moet je het omdraaien, Jack. Breng het voortaan als er een wielrenner is gevonden die niet gebruikt. Maar je dus wordt er gek van, van hè? Nou, nou, ik heb wel een verrassing. Niet dat nieuws, maar dat hij bij Fuentes is. Het is een Italiaan. Waarom was hij niet bij Ferrari? Want het is ook zo'n hele grote. Ja. Dus dat is misschien interessant. Er wordt overigens nu constant gesproken, hè? niet alleen over uh, wielrennen. Er komen steeds meer sporters. Schaatsen wordt genoemd. Nu schaatsen? Wordt, ja, schaatsen wordt genoemd. Atletiek ja, ja. werd natuurlijk al een tijd genoemd. Um, er wordt nu ook uh, gesproken over Nadal, die er een half jaar uit zou zijn. En waarvan men zei van, die heeft men even kalt gesteld. Want, uh, is dat nou zoiets waarvan we allemaal ons moeten afvragen... van, wat is realiteit of niet? En om, met jou, uh, om even bij jou terug te komen, Marcel, moet je het willen weten? Nou, op een zeker moment niet meer. Kijk, ik hoef van die hele Tour de France komende zomer... hoef ik eigenlijk al weinig meer te zien. Ik bedoel, ik ben dit zo zat. Ze hebben allemaal doping gebruikt, daar komt het om neer. Dus ik kan daar niet meer neutraal naar kijken. Ja, ik was een paar jaar geleden al afgehaakt... maar dat heb ik je ook wel eens vaak aan deze tafel verteld. Maar misschien moet Oprah Winfrey, die voor is, gaan interviewen. Ik bedoel, bij hem ligt de... De sleutel eigenlijk ook naar die verschillende sporten. Hij, hij geeft steeds een heel klein voorzetje door te zeggen... dat er, dat er ook bijvoorbeeld veel voetballers bij betrokken ja, zijn. want Real Sociedad uh, wordt genoemd. Precies, die die wordt AC uh, Milan genoemd. Waar eerst dat befaamde lab was, maar van... <laughs> nee, sommige mensen zeggen van, lap maar, lap maar, maar laat. Want uh, er is ook gerotzooid. Spelers bij wijze van spreken van 46 die jongens van 18 eruit liepen. Misschien ook enigszins verdacht. Ja, nou goed, ja, die, die man als die gaat praten. Die, die, er zullen heel wat mensen met, met zweet uh, in, de, in de beel na het nu zitten voor, het, voor de dag. Uh, dat, hij, dat hij dat gaat doen. Want ja, daar ligt uh, de waarheid waarschijnlijk. Laten nou, we het even hebben over het leuke. Het sport zelf. Uh, Vitesse PSV, mooie wedstrijd. Uh, Feyenoord AZ, mooie wedstrijd. PEC tegen Twente, mooie wedstrijd. En alles wat Utrecht doet op dit moment is ook een <laughs> mooie wedstrijd. Want het is geweldig wat Jan Wouters ja. doet. Ja, nou, ik vind, ik vind hem met zich ook st uh, steeds beter uh, het, uh, tonen op de uh, TV. Ja, er werd hem vraagstel twee, twee, drie weken geleden... ga je voor het kampioenschap? Ja. Nou, dat gaf hij zo'n grandioos antwoord. Hebben we gewoon te lachen. En, ja. ja, en uh, precies zoals het was, een realist. Hij is een uh, groot verschil met de periode dat hij bij Ajax uh, aan het werk was... En hij is voor mij een van de favorieten geworden. Nee, als coach. Ja, ja, ja. Ja. En ook niet echt geen wonderploeg, hè, dat Utrecht. Dat vind ik het knappe ook. Hij, hij laat die gasten echt boven zichzelf uitstijgen bijna. Hij haalt in ieder geval het maximale eruit. Uh, Leuk uit. voetbal, strijd, herkenbaar. En, ook, uh, nou ja, en, en financieel komen ze nu ook in wat rustige vaarwater. Van Zemeren, Frans rustig. van Zeumeren daar... 99% van de aandelen. Dus ja, de, de toekomst ziet er echt goed uit voor die club. En dat, dat was een paar jaar geleden. Was dat, zou je dat toch niet uh, gezegd hebben? Wat wordt het voor een weekend? Uh, welke verrassing gaan we krijgen? Nou ja, Vitesse wint van PSV. Dat okay. staat voor mij wel vast. Prima, anders heb je een ongelooflijke klootavond nou. ja. <laughs> <laughs> Precies. precies. Wat, uh. wat, nog meer? We nou meer ja, ik ben Alkmaarder en ik zit vaak bij AZ. Dus dan zeg ik hetzelfde als jij. AZ wint van Feyenoord we hebben we wel vrij, vrij verrassingen. Ja. En ik, en ik ben persoonlijk wel benieuwd Ajax. naar die jongen van, van Barcelona... die bij Ajax uh, gaat Wenka? spelen uh, morgen. Ja, Jij volgt Ajax, uh, heb uh, je ja. hem gezien op de training? Ja, en uh, nou, ik hoorde al van... De, de eerste training was op een woensdag en die was, was besloten. En toen hoorde ik al heel veel enthousiaste verhalen vanuit, uh, vanuit het Ajax-kamp. De die... magere noemen ze hem, Ja, ja. Het is, het is, het is, je zou denken dat er misschien een arrogant baasje binnenkomt lopen... omdat hij bij Barcelona al, al een keer of 17, 18 heeft meegedaan. Maar ja, dat is, dat is niet het geval. Het is een, uh, het is een bescheiden, donkere jongen... Die, of donkere, rustige jongen... Die, uh, die eigenlijk meteen aan de slag ging. En dat is in zijn geval uh, met scoren, uh, voorzet te geven, uh, tegenstanders passeren. En dat, uh, ja, iedereen was daar echt, uh, had daar de mond van vol. Maar hij blijft maar een halfjaartje, toch? Hij ja. blijft maar een halfjaartje, ja. maar dat moet wel op het begin zijn van een uitwisseling. Iets wat tussen Barcelona en Ajax zou kunnen gaan? Of een uitwisseling. Ze zullen bij Barcelona niet echt op spelers van Ajax zitten te wachten. Maar wel spelers die inderdaad net buiten de reserve reservebank vallen. Nou ja, daar. Fischer en Eriksen zouden natuurlijk best Dat kunnen, kunnen. potentiële spelers inderdaad dan wel. Uh, maar in, in, in de regels zal het eerder andersom zijn spelers ja. die daar net buiten de boot vallen... dat die dan naar Amsterdam komen. Dat is wel de insteek van Overmars in ieder geval. Even wat uitslagen. De Bundesliga tussendoor. Borussia Dortmund tegen, de, tegen HSV. 1-4. Rood overigens voor Bruma. Na 15 minuten in de tweede helft. Van der Vaart werd gewisseld in de tweede helft. München Gladbach tegen Bayer Leverkusen. 3-3. Luc de Jong scoort één keer voor München Gladbach. Stoetka tegen Weerder Bremen. 1-4. Hannover 96 tegen Hoffenheim 1-0. Greuterfjord tegen Wolfsburg met uh, doelpunt van Bas Dos, de enige, 0-1. En uit Frankfurt tegen Nürnberg 0-0. Bij München is al bezig aan de rijtour, want uh, die staan uh, inmiddels uh, 12 punten voor. We hebben een rijtour in een ledenhoofd in dit weer. Ik weet niet of je het echt uh, heel erg lekker moet vinden. Uh, dan, uh, deze week Champions League voetbal. Waar verheugen we ons op? Wie, wie gaat de Champions League winnen dit seizoen? Barcelona, dat ja? denk ik ook. Ja, ik bedoel, dit, dat alles is nu veilig binnenboord. Iedereen heeft zijn contract tot 2040 uh, verlengd, ja. geloof ik. Dus uh, ja, dit, de hoop is ook wel weer een beetje de vader van de gedachte. Maar dat vind ik nou gewoon echt... Dat, maar een dark horse? Kalatasaray. Dat lijkt me nou echt leuk. Nou, nou ja, die, die, gaan, is die gaan wel de volgende ronde bereiken, denk ja, ik. Schalken Schalke. zullen, zullen ze wel gaan verslaan. Daar stopt het dan, denk ik, ook wel, wel, wel bij. Maar hoe ja. kunnen we niet meer praten over Bayern München, ja. bijvoorbeeld? En over, nou ja. en over Real Madrid. Want, en en ja. Dortmund? Dortmund wordt door velen in ieder geval door ik weet dat dat Frank de Boer was daar echt vol lof over hè na die onderlinge wedstrijd ook en die tipte Dortmund eigenlijk als, uh, als grootste kans hebben zelfs. Ik uh, keek ontzettend uh, op van een bericht in de Duitse krant uh, eergisteren waarin stond dat Guardi Guardiola de nieuwe coach van Bayern München volgend jaar volgens die krant 240 miljoen mocht investeren in nieuwe spelers. Nou, nou, daar kunnen we wat van halen. Ja, nee, dat is... worden ze daar ook een beetje gek inmiddels. Ja, maar het leuke Deg bij Bayern be, be is wel ja. dat ze er niet voor in de schulden hoeven, nee. hoeven te gaan. Overigens, wat de eerste aankoop zou zijn van Guardiola, opvallend: Luis Suarez. Ja, die, uh, dat is inderdaad in de Spaanse kranten ook al een paar keer geschreven dat hij daar een zwak uh, voor heeft. Opmerkelijk. Nou ja, die, uh, hij maakt het wel waar bij Liverpool toch? Waarom niet? En dan Ajax, Europa League, Steau. Ja, nou ja, ik, ik, we waren in, in Roemenië, Jack, bij, de, de, bij de, die uiterstrijd van Oranje daar. Dat is, is dan de hofleverancier van het Nationale Elftal. Ja, ik, ik vond dat niet veel, dus dat moet wel lukken, toch? Is er verder nog iets, Marcel? We zijn begonnen met het moment van de week. Is er nog iets wat jij in de afsluiting kwijt zou willen... waarvan je zegt, nou, dat je dat niet gevraagd hebt? Uh, nee, je verrast me een beetje met deze vraag. Nee, echt helemaal niks. Je bent dat, helemaal uh, leeg. Ik ben helemaal leeg. Heel goed. En voldaan ook. Nou, dan wil ik nog even weten, wat doet Stanley Menzo volgend seizoen, denk jij? Hoe gaat dat? Wat... Uh, Rutte, Rutte ben ik wel uit eigenlijk waar dat heen gaat, maar wat gaat er met Menzo gebeuren? Weet ik niet. Hij wil graag hoofdcoach worden, anders blijft hij denk ik gewoon zitten. Ja. Omdat ik denk niet dat hij snel ergens uh, aan de bak kan en als hoofdcoach. En een coach. goede hoofdcoach zijn, hè? Alleen wil je functioneren zoals Vitesse-coaches wil laten functioneren. Ik denk dat Stanley dat dan ook wel weer kan. Ja, dat zou best kunnen, ja. Dat ik is een hoop hele goede eigenlijk trainer. een beetje op de terugkomst van Aad Mos bij Vitesse. Ik dat weet niet wel. zou wel heel goed zijn, ja. ja. Maar ja. gaat niet gebeuren. Nee, nou ja. En die rent wel op iedere camera af, ja. automatisch. Heel <laughs> ja, goed. Heren, we zijn er doorheen. Uh, lekker om uh, over voetbal en over sport in het algemeen te kunnen praten... met uh, drie vakmensen. Marcel van Roosmanen, Simon Zwartkruis en Tom Boot. Dit was het. Vanavond is er uiteraard weer langs de lijn... over uh, exact uh, nou ja, een uur en een minuut of tweeënhalf... Dan pakken wij de sport van vanavond op met veel voetbal. Onder meer natuurlijk die wedstrijd tussen Vitesse. En ik heb nog even tot slot de uitslagen in Engeland. Waar ik deze uitslagen uitpak. Spurs tegen Newcastle 2-1. Chelsea, Wigan Athletic 3-1. Stoke City, Reading 2-1. Norwich City, Fulham 0-0. Sunderland tegen Arsenal 0-1. En Swansea City tegen de Queen's Park. Rangers 4-1. Manchester United blijft aan de kop. En het allerbelangrijkste is voor de familie Benitez vanavond. Mag hij nog? in een trainingspakje van Chelsea blijven slapen. Kleine overwinning. Dag Tompje. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. Ado Nacht. op het van Boord! er gaat in nee, D. Ja! RF1 VVV. is ik erin. Uitstekend uitgespeelde aanval. Herakles Willem II. Oh, de Wensen. Ik denk dat het een eigen doelpunt Groningen RKC. Ja! 2-2, 2-2. En om kwart voor 9 Vitesse PSV. Het doelpunt is daar bij de tweede paal ingekomen. En ook Wereldbeker schatsen in Intel. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1.